Gert Kluk met het NOS-journaal. Een blushelikopter van Defens ...oppen bij het blussen van een brand bij Hengelo. Er staat een afvalberg in brand van 100 bij 100 meter... ...die zo'n 20 meter hoog is. Door de rook die vrijkomt is er veel stankoverlast. De oorzaak van de brand in de afvalberg bij Hengelo is nog onduidelijk. De brandweer zegt dat het nog uren en mogelijk zelfs dagen duurt... ...voordat de brand uit is. Tien jaar na de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca... wordt er vrijwel nergens meer gerookt. Ook in kroegen en discotheken, waar de handhaving volgens de toezichthouder... lange tijd een probleem was, wordt bijna geen sigaret meer opgestoken. Staatssecretaris Blokhuis wil de regels nog verder aanscherpen. en wil dat de aparte rookruimtes in horecagelegenheden... de komende twee jaar verdwijnen. Blokhuis noemt het verder onvermijdelijk dat ook roken op het terras wordt verboden. De branchevereniging is tegen... En zegt dat zo'n aangescherpt verbod de horeca veel geld zal kosten. De Franse politica en holocaust overlevende Simone Weil is bijgezet in het Pantheon in Parijs. In een ceremonie met president Macron kreeg de vorig jaar overleden Weil haar prestigieuze laatste rustplek. Ze wordt samen met haar in 2013 overleden echtgenoot Antoine begraven. In het Pantheon eert Frankrijk sinds 1791 grote namen uit de Franse geschiedenis. De Franse president bepaalt wie de eer te beurt valt. Wij is de vierde vrouw die een plekje krijgt. In 1995 was tweevoudig Nobelprijswinnares Marie Curie de eerste vrouw die in het pantheon werd bijgezet. De Mexikanen kiezen vandaag een nieuwe president. De linksnationalistische kandidaat Lopez Obrador ligt ver voor in de peilingen. Hij was burgemeester van Mexico stad en was twee keer eerder in de race voor het presidentschap. Veel kiezers zien in hem een outsider die niets te maken heeft met het corrupte politieke systeem in het land.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 Ja, welkom bij het tweede uur van CFM eh, Jazz, eh, samenstelling en presentatie Alco B. En elke tweede uur begonnen we met een beetje bossa klanken. En deze keer van Antonio, eh, en even kijken welke ik had gestaan, Antonio eh, Carlos Robim. Dat klonk natuurlijk bijzonder aardig. Eh, we draaien ook wat smooth jazz, we draaien een beetje easy listening, we draaien gewone jazz natuurlijk. Dus eh, ik zou zeggen geniet mee het tweede uur. Wat we onder andere hebben staan, dat is Dusty Springfield, Shannon Shaw, Bill Frissel, Ronnie Foster, Grace Kelly. Oh ja, we hebben ook een harpiste, misschien ken je die. Je kent natuurlijk allemaal Dorothy op de harp, maar dit is een, een, een jongere uitvoering. uitvoeringsreken 2018. Louis van Dijk, nou, ik zou zeggen, we gaan gewoon genieten. En dat, we genieten begin met deze, Dusty en Memphis. Just a little loving early in the morning Beats a cup of coffee for starting off the day something to kind of see them through. natuurlijk Dusty Springfield van een meesterwerk... Dusty in Memphis, dat deed je... op LP was toen de tijd, 1969. Maar dit is wel een hele bijzondere. Maar ik, had een, ik luisterde... naar een nieuwe popzangeres. Haar naam is Shannon Shaw. En die heeft... een cd gemaakt, Shannon in Nashville. Is geproduceerd door Dan Auerbach. Maar dat deed me toch een beetje... aan die cd van Dusty denken. Het is geen jazz, maar het is wel... een bijzondere stem. Trouwens, de stem... lijkt heel erg op die van Kovacs... Bring her the mirror gezongen door Shannon Shaw i saw someone stare. I Shannon Shaw. Niet vergeten. Geen jazz, maar wel gigantische mooie muziek. En ik deed me toch een beetje aan dusje in Memphis, denk ik. Misschien komt het door een wijze van produceren. Uh, eens even kijken hoor. Wat hebben we dan? Chico Hamilton. Tijd niet gedraaid. Laten we dat maar even doen. Dat vind ik wel een contrast, maar een mooi contrast is nooit verkeerd. Goodbye, baby blues. Chico Hamilton. <middels> Toen brengen ze toch een hele mooie cd-box uit. Dit is een cd-box uit 2011. Jazz in Film Noir heet die. En er zijn allerlei prachtige uh, ja, jazzmuziek op uit uh, films, filmmuziek. Uh, speciaal sfeertje roept dat op. Altijd een beetje een sfeer van uh, een rokerige nachtclub zou ik zeggen. Uh, eens even kijken wat we hier achter zetten. Oh ja, binnenkort natuurlijk het Noordzee Jazz Festival. Ik heb speciaal gekozen om iets eigenlijk te draaien van uh, mensen die daar optreden. Er zullen misschien wel collega's zijn die dat voor hun rekening nemen, dacht ik. En ik heb gewoon een eigen keuze gemaakt deze keer. Maar ik kwam wel een cd'tje tegen in de platenkorst van een uh, Live at the North Sea Jazz Festival in 1979. Dat is al een postje geleden natuurlijk. Maar een hele bekende gitarist. En zijn naam is Jim Hall. En die speelt samen met Bob Brookmeyer. En een grappig nummertje van die cd is de uh, Sweet Basil. Ik draai niet helemaal, want het is een lang nummer. Maar het is een mooi nummertje. Muziek van deze twee. Uh, Jim Hall en Bob Brookmeyer. En uh, dat Sweet Bezel is volgens mij de naam van een jazzclub in New York. Dacht ik, uit mijn hoofd. Uh, dan hebben we een hele andere bekende gitarist. Bill Frisell heeft ook een nieuwe CD uitgebracht. Music is... Music is good. Staat het eigenlijk voor... Uh, ja Dat is ook een fenomeen hoor. Hij is natuurlijk de laatste jaren allerlei soorten muziek uitgebracht. Maar dit komt weer uh, bij zijn oude ja, gitaar. En dit is zoals we Bill Frisell het liefst willen horen. Change in the Air. Kort nummer van Bill Frisell Virtuoos op de gitaar. Prachtige CD van Bill Frisell 2018. Uh, music is music is good, staat het eigenlijk voor. Uh, ja, bij Bill Frisell is het zo: je voelt eigenlijk aankomen wat de volgende noot is. Terwijl jazzmuzikanten toch vaak uh, je op een verkeerd been willen zetten. Maar dit geeft wel, ja, prachtig CD, vind ik het. Uh, Change the air heet dit nummer. Uh, gisteren las ik toevallig een groot stuk, een interview in de krant van Boris uh, van der Leck, een bekende Nederlandse saxofonist. Was eigenlijk wel een beetje ontluisterend interview, vond ik in die zin. Uh, hij staat uh, de komende weken geprogrammeerd met Jules Neelder in de parade. Maar ik las daar nog een mooi verhaal over hem. Uh, hij stond ergens te spelen in Duitsland en uh, ja, had wat kiespijn. En, dat, en een vrouw, na afloop kwam een vrouw naar hem toe en zei: Ik vond dat je mooi speelde, maar wat keek je? Je zag er Nou, het ging eigenlijk dat hij kiespijn had. En toen bleef dat die Toen, toen zei ze, oh, ik weet wel iemand die je kan helpen. En toen stuurde ze hem naar professor. En, uh, en die heeft hem geholpen. Had inderdaad last van tandwolf. In een project van twee jaar hebben ze allerlei nieuwe implantaten bij hem gezet. En daarna kon hij weer spelen. Als een god zou ik bijna zeggen. Want Boris van der Lek is uh, een hele goede saxofoonspeler. Vandaar dat ik dacht, hé, hey, ik ga toch eens even kijken in de kast. Heb ik nog iets staan van hem? Ja, en ik had iets staan van hem. Ik had staan het nummertje even kijken van... Uh, Blue and Sentimental, een CD uit 2005... En daarvan een nummer, Blue and Sentimental, de titelsong Boris van der Lek. Speelde, dacht ik, bij Herman Brood. Maar ik heb hem nog een poosje geleden zien optreden... bij De Deeldeliers met Jules Deelder. Uh, ja, kon goed spelen. De, en een muzikant in, die heel veel uh, drank en doop gebruikte... en ook niet altijd op zijn afspraken verscheen. Dat was altijd een beetje een probleem met Boris. Maar hij speelt fantastisch. Um, dan gaan we iets heel anders doen. Ronnie Foster. En ik zet hem gewoon aan. Ronnie Foster. Even kijken. Ronnie bij de R... Komt-ie. Me en Mrs. Jones. Hey Ronnie, I hear you got a thing going on. With a lady named Mrs. Jones. I mean, hey Ronnie, what's that all about? Het mooie weer past wel een beetje smoothies natuurlijk. Uh, ik had het al beloofd. Ik zou iets draaien van een, een, een harpiste. En haar naam is Alina Bezinska. Heeft een cd uitgebracht. Inspiration. Een, volgens mij een Russische aan de naam te oordelen. En dat is mooie muziek. En ik ga een stuk laten horen. Eens even kijken. After the Rain heeft dat toevallig. Dat gaan we vandaag uh, ja, niet meemaken hoop ik. Ik denk het ook niet. Als ik zo naar de wolken kijk die er niet zijn. Zie ik alleen maar een blauwe lucht. After the rain, Alina Bezinska. Op harp natuurlijk. Alina Bezinska op de harp. Tony Koffie op de sopraansaxofoon En Larry uh, Bartley uh, double bass. En uh, Joel Prime drums. Ja, mooie CD geworden trouwens. Harp hoor je toen niet zo heel veel in het jazz. Alina Bezinska. Uh, ja, dit programma is toch ook bedoeld om uh, soms wat nieuwe dingen onder de aandacht te brengen. En dat geldt ook voor een zangeres genaamd Isolde. Isolde, laatst doen heet zij, ze komt uit België. Uh, speelt ook op Jazz Festival in Gent en die heeft ook een cd uitgebracht 2012, was dat al Cart Postale dat is een aardige cd, is staan mooie nummers op Franstalige fransstalige nummers en daar ga ik iets van draaien gewoon uh, uh, uh, Isolde Isolde even kijken of ik het goede pak ja ik pak Cart Postale valse is Qui sont ces jolies femmes? Toutes ces filles, ces belles dames sur les cartes postales françaises. Pas artistique, ni touristique, ni historique, mais érotique. C'est beau. Oublié modèle sans identiteit. Sur ces coquines, photo vendue sous le manteau, pas folklorique ni idyllique, ni poétique, mais érotique. Souvenir d'une grap. Bijzondere tegenwoordig van Isolde. Uh, carte Postaal Française. Ja, er gaan weer bosjes Nederlanders naar Frankrijk. En wie weet, sturen ze nog een ansichtkaartje met vakantie? Is dat nou eens nog in? ansichtkaart sturen met vakantie. Uh, Louis van Dijk, die had ook een nummertje Carte Postaal uh, op zijn LP Nightwings. Een LP uit 1981 staat het nummer. En ik heb hem opgezocht. Louis van Dijk, die past ook wel daarbij. Carte Postaal. De klanken van uh, Louis van Dijk, uh, pianist. Een andere pianist die heel bekend is en ook al heel ver op leeftijd is Martial Solal. Er on, is een cd van uitgekomen, My One and Only Love, live at the theater Gutherslo. Het is een mooi cd geworden die uh, uh, Martial Solal heeft in verschillende bezettingen gespeeld met big bands. Uh, heeft muziek gecomponeerd voor films, Oboe de Souffle... Het is wonderbaarlijk dat deze stokoude man nog steeds in staat is... om enerverende, zelfs virtuoze concerten te geven. En dat deed hij in november 2017 in uh, Kutterslo. En van deze uh, live cd het nummertje My One and Only Love... Martial Solo. En hier is je weer terug op het thema. Echt een hele mooie CD. Als je, zeker als je van piano muziek hebt. Martial Solal. Maar we gaan door, want we hebben nog meer te draaien. En uh, ja, ik zei, omdat het natuurlijk mooi weer is... gaan we toch ook wat smoothies draaien. En dat moesten we dan ook maar doen. Want dan heb ik nog iets te klaarstaan van... deze, uh, uh, deze uitvoering hoor je niet zo vaak. Dan Gets. Who was uh, one of the people that brought it... from down south of the border below the other border he and a man named uh, Gilberto, I believe it was mm -hmm. Talking about tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes a-walkin' and when she passes each one, she passes goes uh-huh I, I said when she walks she's like a song that swings so cool and sways so to the little wind she passes each one she passes go yeah yeah yeah i said oh but i watch her so sadly i wonder how can i tell her i love her i said oh yeah my heart gladly but each and every day as she walks to the sea you know she looks straight ahead she won't look back at me not tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema a-walking in wind she passes I smile but the girl just won't, she won't look back at me we got Tommy Stoll on the piano To see if I am So sadly, I wonder how, how can I tell her that I love her so? I said, oh, yes, yes, I would give my heart to that girl so gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead. She won't look back at me, not tall and tan and. a walker a wind. She has a last mile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back at her as she walks down to the sea. Oh, she looks so good to me and everybody else because she's real cute bikini bathing suits and it sure does look good to me. I said it really, really, really looks so good to me. I, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back to see if she was looking back at me. But she wouldn't look back at me as she walked down to the sea. She wouldn't look at me. Ja, dat was Lou Rawls natuurlijk met The Girl from Ipanima. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Er zat van alles tussen, oud en nieuw door elkaar, mainstream en smooth. En ja, ik zou zeggen, op deze geweldige mooie zondag, maak er een mooie dag van. Geniet van het buiten zijn en ik zou zeggen, tot de volgende keer. Uh, we gaan eruit met een hele bekende van Bobby Womack, California Dreaming. Een van de mooiste uitvoeringen, vind ik dat. Komt ie. Tot de volgende keer. are brown and the sky is gray I went for a walk on a winter's day I'd be saving more if I